En in de Eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Balkenende heeft op het Katshuis in Den Haag. bondscoach Bert van Marwijk en het Nederlandse elftal ontvangen. De ontvangst is het begin van een reeks festiviteiten voor Oranje, dat tweede werd op het WK in Zuid-Afrika. Na de bijeenkomst op het Katshuis gaat het gezelschap naar koningin Beatrix op Paleis Noordeinde. Vanmiddag vertrekt Oranje per helikopter naar Amsterdam, waar de spelers en coaches een rondvaart door de grachten krijgen aangeboden. Op het museumplein hebben zich inmiddels de eerste mensen verzameld voor de huldiging die rond vijf uur gepland staat. Elk jaar belanden ongeveer 170 mensen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis... omdat ze gewond zijn geraakt tijdens het barbecueën. Dat blijkt uit cijfers van consument en veiligheid. Mannen raken tijdens de barbecue vaker gewond dan vrouwen. Zo'n 20 slachtoffers moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens consument en veiligheid gebeuren de ernstigste ongevallen... als er spiritus, benzine of petroleum wordt gebruikt om de barbecue aan te steken. De organisatie adviseert aanmaakblokjes te gebruiken. Een Iraanse atoomwetenschapper die volgens Iran was ontvoerd door de CIA heeft zijn toevlucht gezocht tot de Pakistanse ambassade in New York. Dat belde Iraanse staatsmedia. Volgens Iran wil Shahram Amiri zo snel mogelijk naar zijn land terug. Amiri verdween een jaar geleden toen hij op bedevaart was in Mekka. Volgens Iran werd hij ontvoerd en naar de VS overgebracht. Volgend jaar blijft Paleis Soestijk beperkt open voor het publiek. In 2011 zijn er geen rondleidingen meer, maar er zijn wel plannen voor een openluchtopera. Dat schrijft verantwoordelijk minister van Middelkoop aan de Tweede Kamer. Het publiek kan het paleis tot eind van het jaar van binnen bekijken. Ruim 430.000 mensen hebben dat de afgelopen drie jaar gedaan. Soestijk was het woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard... en staat sinds de dood van Bernhard in 2004 leeg. Het weer zonnig, afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Middagtemperatuur 20 graden op de Wadden. 27 in Limburg. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren.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 Van Pagliazoop, Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria. Fabrieken kwam van overal. Wezen het geratel van machines doen, klonk in de confectie een mooi meisjeskoor. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtvaartdeel. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een weer, Van Paljas of Jeruzalem, Hilfer zijn drie bestond nog meer, Maar iederal zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een weer, Van Paljas Jeruzalem,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 Because you held that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 to live Amen. Yeah. Yeah.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 lies, but you don't hit me though no.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 Ding, meer, Sla aan, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch? is wat ik zei tegen haar. Sla, maar, Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch?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 wat ik zei tegen haar. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.